De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederrok. Mam? Weet jij nog wanneer ik voor de eerst een boterham met kaas gegeten heb? Nou, dat is moeilijk te zeggen wanneer je dat precies gegeten hebt. Maar ik denk dat je toen... Uh...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 Uh, op het moment een, een hele, hele sterke golf aan nieuwe talenten in Nederlandse muziek. en uh, uh, een, een van is Jet Rebel. Ja. ja. En uh, ik, ik, ik ken zijn omgeving goed, want hij we, muziceert onder andere met een van de kinderen van hij die vrienden. Oh, ja. En uh, hij is geniaal in wat hij kan. Maar ik heb diverse keren, luid niet tegen hem, maar wel uitgesproken Jelty, je zou een keer een boek moeten lezen. De onderwerpen zijn gewoon heel slap. En, en, en, en, en, en, dus, een psychotherapeut. Ik vind het, uh, dat je iets meer weet dan alleen maar je akkoorden. en, uh, en dat je Berry hoe je, hoe je rock-rollman was. vindt toch wel aan de orde. Hmm. En ik heb het gevoel dat dat nu niet, niet, meer, niet meer zo heel erg. Uh, een ding is of zo. De, de Beatles bijvoorbeeld, <coughs> iconisch natuurlijk, maar die, die, die wisten veel. Ja. Die, die waren. Een van hun grote krachten was dat ze zo leerbaar waren. Ja. Dus ze, ze, ze hoorden iets ja. en, ze, en, en ze namen het meteen tot zich. Ja. En verwerkten het ook meteen. Ja. Op, nog een heel hoog niveau ook. Ja. Hè? Ja. Op, de, op de hoest van Sergeant Pepper. Ja. Dat weet je hè? Ja. Dat Stokhuizen daarop staat. Omdat het ook een heel gedoe is geweest. Want ze hebben hem officieel toestemming gegeven. Die brief die bestaat. ja. Oh, ja? En in eerste instantie... ...hoezo, uh, was zal ik met die biedel ja. <laughs> <laughs> Maar hij staat erop, dus... Ja. Uh, ...goedkeur dan wel. Ja. Ja. Maar dan, heb je natuurlijk, dan ben je je bewust van iets... Als je, dat, uh, ja. ...als je dat doet. Ja, maar doe je dan de jeugd van tegenwoordig niet tekort? Want ja, ze zullen best wel op andere dingen focussen of zo. Ja, misschien ja. op een hele andere manier... ...dan wij vroeger, dat geloof ik ook wel. Boeken lezen doen ze niet meer, ze krijgen... ...op andere manier toch binnen of zo. Ja, via YouTube's of uh, weet ik ja. veel allemaal. Dus... Ik denk ook dat ik ze niet echt tekort doe, want... Ik denk... Ik, bijvoorbeeld bij mijn workshops in Sint Choice Academie... Daar had ik de properduizen altijd. En uh, veel van die studenten die daar zaten, die wilden eigenlijk naar de rockacademie toe. Maar dat was, was al vol. Ja, ja. Okay. Ze gingen ja. ze dit doen. Ja. Wat ik altijd zei, je hebt de beste keuze gemaakt. Ja. Want je komt hier <laughs> aan veel vruchtbare dingen in aanraken. Ja, okay. Ik ja. vind ja. Dat, uh, dat er op het moment hele goede muzikanten afgeleverd worden. Ja. Hè? Die echt... Uh, daar staan we onze generatie zwaar bij in de schaduw. Ook zoals Koijmans en zo. Ze ja, zijn echt beter. Ja, ja. Maar um, ik vind dat ze, dat ze die extra laag ontberen vaak. En, en daar ook niet, niet op gestuurd zijn. Van uh, doe dat. Zoals je ja, okay. dus... Ja. Toch in de, en niet omdat Opa vertelt verder hoor, maar in de tijd van de 60, 70 jaar dat mensen Herman Hesse lazen en zo. Hè? Dus ja. Ja. Je, je moest dat gelezen ja. hebben. Ja. Ja. Uh, ja, allerhande... Dat gedeelde uh, culturele, uh, zo'n zo beweging, zeg maar, dat had je in de jaren 60. Is dat allemaal dezelfde beweging? Zoals de, ja. de Beatles, die pikten die signalen op en die gaven ze aan ons door. Maar nu, al zijn. We, jongeren geïnteresseerd in dingen... zitten ze in een bubbel. Ik denk het wel, ja. Dan zijn ze skaters... of dat ze misschien wel achterhaald of ze, ze zijn uh, in de rap... Of, uh... Ja, was er ook een groep net zoals wij vroeger... bij de Beatles of Ja, zo. maar, ja, maar, maar, ja. maar onderlinge, onderlinge verbindingen zijn veel kleiner. Ja, en wat doen er. ze met de urgentie? Kijk, wij, ja. wij zijn toen van de tijd... dat er toch massas mensen... als Bob Dylan opstonden. Ja. Bob Dylan was natuurlijk de voorganger. Ja. Maar door uh, werd dus... Uh, de protest song. En er is natuurlijk op het moment erg veel om je druk over te maken. Ja. Er is muziek een heel goed, uh, goed uh, ja. vervoer ja. voor. Ja. Ja. Ik vind dat dat niet zo heel veel gebeurd is door, door de jonge generatie. Uh, dat nou, ik de... denk door nee. de rappers en door de hiphoppers zeker wel hoor. We hebben ook met uh, Def P gesproken van Osborne. Toch? Ja, maar dat is, ja? die staat aan. Die staat, okay. Ja, die staat ja. aan. Maar dat deed, ja. dat deed hij al in, in het begin, vind ik. Door, door ja, zijn ik keuze. Hij ja. heeft het, het plat Amsterdams natuurlijk tot, tot icoon verheven. Ja. Ja. Door, door Opeens werd ja. het stoer om plat Amsterdams te spreken. Ja, zeker. En, uh, dus, dus ik vind ja. hem. Um, de, maar hij is ook ouder, hè? Hij is, hij is niet. Ja, niet hij is in tot, de nou ouder. Ja, snap je? Hij is ja. Ja. oud eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Maar hij ja. heeft altijd. Ja, wat ik zeg, hij, hij staat aan. Ja. Maar ik denk dat. Dat veel van dat soort muziek toch een, een, een redelijk beperkt kader heeft. Behalve als je naar Amerika gaat kijken. Mm -hmm. Daar is het natuurlijk uh, ontzettend sociaal ja. wat, ze, wat ze doen. Want er is, er is heel veel zwarte muziek, armoede, is, ja, okay. uh, uitzichtloosheid, ja. criminaliteit, ja. uh, gedoe met vrouwen, <laughs> met geld. Ja. Hè? Dus nou, dat zijn de onderwerpen en dat zijn natuurlijk wel... wel maar in ontlaagd. Nederland gaat het zo goed. Iedereen is zo rijk te hebben. Dus, ja, we we zijn een super rijk land. Hoeveel ja. no-go-areas hebben wij ja. Ja. Nee, we kunnen overal lopen rond. Ja, ga eens naar ja. Parijs en loopt de verkeerde kant uit. Ja. Ja. Nou, dan, uh, dan piep je wel anders. Ja. Ja. Hè? Of, of ga eens naar. Uh, ja. Ik was laatst nog in Antwerpen, uh, anderhalf week geleden. Borgenhout. Uh, een volkomen bruine wijk. Ja. Hè? En uh, dat ik echt denk, wat, wat denken die mensen hier? Uh, wat, wat, yeah. Waar zijn ze mee bezig? Yeah. Wie, wie, wie volgt dat? Yeah. Niet om ze te big brotheren, yeah. maar om te weten wie zijn jullie eigenlijk. Hè? Yeah. Dat yeah. is zo groot. En, yeah. en, dat yeah. kan zo, ja, en je ziet de aanslag in Parijs, die, die hadden dus een bronnen in België. Yeah, ja, een ja. schot. Ja. ja, snap je? dus. Uh, hmm. ja, ja. En nu het nummer dat Tom in het begin van het interview al aanstipte. Jonas Salk quote... Als er geen insecten meer на de исчезли, is, dan на 50 jaar van leven на de aarde voorbij zijn. Als alle за земли, alle 50 Jahre, der wenn alle Insekten von der Erde verschwinden, wenn alle Insekten von der Erde verschwinden, würde innerhalb von 50 Jahren alles Leben enden. Wenn alle Menschen von der Erde verschwenden, wenn alle Menschen von der Erde verschwenden, würden in 50 Jahren alle Formen des Lebens aufblühen. If all the insects were to disappear from the Earth, If all the insects were to disappear from the earth, within 50 years, all life on earth would end. If all human beings disappeared from the earth, if all human beings disappeared from the earth, within 50 years, all forms of life, Flourish. In 50 jaar. alle vormen des levens. afblühen. Je is pietiseerd lied. Je vormt je. liep. Maar dan even terug, want ik hoor weer een voor mij botte uitspraak: dat de muzikanten vertegenwoordig beter zijn dan. vroeger? Ja, dat vind ik wel. Ze Qua techniek gelijk. of zo? Wat zeg je? Qua techniek? Ja, ja, ja. Ze spelen uh, gewoon veel beter gitaar. Of, ja. Of, uh, ja, maar zijn ze ook muzikaler? Uh, uh, ja. Nou, ze hebben, ja. ze hebben uh, de fase... Kijk, wij moesten de wielen... Ja. En weer niet, opa vertelt verder. Ja, he, maar, maar je moest gewoon het vliegwiel zelf op gang ja. brengen. Ja. Mm -hmm. he, uh, ik bedoel, ja. Henny vertelde mij... nog Vrienden vertelde mij nog... Van dat uh, bij zijn, ik geloof zijn eerste elektrische gitaar... dat hij daar een snoertje bij had... En dat was een soort st stopcontact snoer. Ja. En hij zag gewoon een stopcontact. En stopte daar <laughs> een snoer in. En blies meteen zijn ja, element op. Ja, ja, ja. Dat is het wiel uitvullen. dat ja. schade ja. Schande. Ja. en schande. Wij zijn door de modder gegaan. Maar in al die interviews die wij hebben op dit moment. Hè, met heel veel muziek. De huidige muziek. Het is eigenlijk veel te groot. Het aanbod is veel te groot. Hè, zeker met Spotify. Dus je kan alles beluisteren. Je weet niet meer waar je naar moet luisteren. Dus of, of ze tegenwoordig nou beter zijn. Ik ben niet met je. Weet je, ja, wat ik weet je. Wat ik aardig vind van die vorige, vroegere muziek, jij ja. komt van de kunstacademie. Ja. Henk Hofstede kwam van de kunstacademie. Van ja. Krijveld. Ja, zeker. Hans van den Berg. Ja. Nou noem Heel ja. veel ja. van die mensen ja. die kwamen dat van de, zes, de uh, Kings. Van. Ja. Ja. Ja. Ja. Vanuit een brede kunstoriëntatie eigenlijk. Maar wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat ik toen toch blijkbaar een meer gedeelde achtergrond was. Dat de belangstelling. Het ja, kwam okay. vanuit een soort kunstidee uh, ja. en dat uh, de muziek werd gevonden als medium om die uh, kunstimpulsen te ja, geven. Ja. Maar daarom is de muziek gegeven. toch niet beter ofzo, ja. ja. Nee, maar ja. Het, toch het idee dat, het, dat er meer gezegd in kon worden. Ja, dat zeker. Ik wil, dat je als kunst naar iets brengen. en uh, dan een heleboel vonden dan de, de popmuziek, maar... Uh, ja, ja dat wat, wat je net is... ook zei het, de, de teksten zijn niet meer zo en zo dat vind je ook eh... nou eerst ben ik ja. sowieso geen kenner hè, want ik, nee, ik, ik, nee, ik, ik zit in mijn nee, eigen nee, kloostercel ja, ja, ja. maar um, ik vind dat er enorme urgenties zijn in eerste wat politiek enorme urgenties liggen er want, uh, want uh, kijk wat er in Amerika gebeurt dat is hoog Hoog alarmerend ja. Ja. He, als, als, als, als de, de Republikeinen uh, ja. de komende rondes ja. gaan winnen, ja. dan is het daarna ja. gewoon een, een, een, een semi-dictatuur. Ja, ja, ja. Als je spoor dus ook al, al. al. Kijken, toen het kapital bestormd werd, zaten we zien oh, ja. te kijken. Klopt, ja. Nou, je, je wist niet wat je zag. Nee, het is echt. Uh, het is de Russische Revolutie. Hek, ja. Ja. En dan ja. Erger, ja, erger ja, ja. erger. En, maar, maar en, en klimaatmatig. En, ja. en ik denk, ja. uh, muziek nee. is een prachtig, uh, ja. prachtig vehikel. Maar jij, en... doet, jij doet het oh. ook niet. Ik doe het wel. Ik ben alleen maar bezig geloof, met het ding uh, ja. uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, waarbij ik zeg van. De, ...de zin van Adam Dollard uh, mm -hmm. uh, gebruik... ...of het ding waar ik uh, Jane Goodall de stem gebruik... ...dat is gewoon één op één ja. me enorm zorgen maken... ...over hoe laten we dit achter voor uh, de volgende generatie. Ja, ja, ja. En dat ziet okay. er heel slecht uit. Ja. En dat van Jane Goodall is toch ook al een paar jaar geleden... Hè, ...dat je dat maakt, 2010 nou, of zo, uh, uh, Nee, nee, nee, nee, die, uh, dit is heel recent. Oh, is, is, uh, zij zat bij uh, Buitenhof, yeah. interview uh, uh, met Twan Huis... Oh, ja. En ik vond het zo goed. Oh, en, uh, ja, tegenwoordig kun je alles weer terugvinden. Ja. Ja. Dat was vroeger wel anders. En, ja. en, en dus ik heb dat gewoon... Uh, ja. Ik heb ook geen toestemming gevraagd of niks. Ik, ik doe dat dan. Ja. En, en ik, ik vond dat ze zulke heldere dingen zei. Ja. Zo troostend en zo wijs. Ja. Nee, dat kun je niet zeggen. Ik, dus Edeb, ja? okay. ik ben, ik ben ja. heel erg bezig net... Uh, ja. Eigenlijk al mijn laatste werk gaat daarover. Ja. Maar je hebt, uh, als ik zo nadenk, je hebt wel gelijk. Ja. Dat soort nummers hoor je niet meer. Het protest soms hoor je eigenlijk ook niet meer. Nee. Of zou ik die zelf niet meer horen? Want ik luister nee, ook niet meer ja, naar de luid. het ge is, is geen stroming ook meer. Echt, nee. -om, dat was vroeger natuurlijk, was al luid en duidelijk. Op ja. vele manieren. Uh, uh, Country Joe McDonald, uh, uh, die, ja, hè, die, die, die oproept... En, naar, naar een wat is vijfhonderdduizend man hè? van yeah, yeah. uh, fiction to, di to, yeah. to die Rack. Yeah. dat hij zegt hey uh, word zwakker stel het je klootzakken en dan gooit het is one two three what yeah. are we We're fighting for, for? No, uh, to, don't give it them. Yeah. the yeah. Next, next stop is them. them. <laughs> de, yeah. en de hele publiek yeah. rees yeah. omhoog yeah. yeah. ja, En yeah. hij, yeah. hij, hij schopte ze wakker ja ik denk niet het is, is business op een moment, er is, eh, Business, ik vind het moment... Yeah. Ja, zeker yeah. dat. Als je de hele industrie yeah. ziet ook van evenementen. Dus mensen die de stellingen yeah. bouwen, de installaties. Dat is een big industrie die nu yeah. enorme yeah. druinen krijgt. Hè, yeah. Al yeah. twee jaar. Ja, zeker. En uh, ik denk dat er heel erg publiek gericht gewerkt wordt. Ja. Yeah. Um, en dat geeft volgens mij een kramp die, die, die naar binnen gekeerd is. En yeah. veel, veel minder naar buiten gekeerd. Ik vind dat... Uh, Stapels politieke liederen gemaakt zou moeten worden met, ja. die, met alles wat er gaat, ook in ons land aan Dus, maar dat is in heel Europa aan de gang. Ja. En, uh, ja. maar dat is er dus niet. Of nee, wij apart, nee? Nou, leuk om dat te constateren. Ja. je bestuur staan. Je meer you. Well, come on, all of you big, strong men, Uncle Sam, can't your help again? Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me. I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no Why we all gonna die? Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war of go-go. There's plenty of good money to be made. Supplying the army with the tools of the to trade. Just hope so we pray that if they drop the bomb, they drop it on a Vietcong. And it's one, two, three. Why do we fight? Generals, let's move fast Your big chance is here at last Now you can go out and get those reds Cause the only good commie is one that's dead and you know that peace can only be one When the wrong law kingdom comes Sing it! One, two, three, run, Boy, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me out, don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up for early days. Well, I Mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate and send your sons off before it's too late. Be the first one on your block now your boy come home in a box. All right, one, two, three. Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald. Maar Heb je er altijd van kunnen leven van, van de muziek of wat je doet eigenlijk? Ja. Ik ben natuurlijk gewoon een dus ik had een baan. Oh, op die manier, ja. Dus ik, ja. Uh, maar ik had wel een, een, een, een, een dubbele een, een tweede etage in mijn leven. Dus ik, ik, ik gaf les. Ik heb wel meegemaakt dat ik les gaf en dat ik een uur geslapen had, want ik had. Uh, de, de dag ervoor moeten optreden, ja. dat is laat geworden, ver, verre ja, reis. Ja. Ja. En in het uh, moest je gewoon weer om half negen op school zijn. <laughs> ja. en, uh, en ik bovendien ik gaf les en Zeist, dus ik, ik moest veel reizen. ja, ja. ja. Zeker, toen je in Tilburg. Ik, ik woon in Tilburg, ja, sinds mijn studententijd dan. Ja. Maar, en toen kwam, uh, later ging ik met Beeld kunstenaars samenwerken. Ja, en dan komen de subsidies. Ja. Oh, op die manier. Als ja. popmuziek ah, natuurlijk. Ah, okay. En popmuziek zijn geen subsidies. Dat nee. De... nee, ik zit kort, ja. maar. mijn broer ja. ja. zei dat wel eens, dat hij ergens stond in uh, Hedon of zo. En dat hij zei, ja, uh, al die subsidies en zo. Ik heb nooit subsidies gehad. Ik, dus, uh, het is helemaal het podium waar je nou speelt. Dat is zwaar gesubsidieerd. Ja. Hij <laughs> zag ik er even overheen. Maar... Ja. Nee, we zijn een heel rijk land. En dat is nu... ja. Maar goed, ik, uh, toen kwamen de subsidies. En, ja, daar heb ik uh, goed van kunnen bestaan ook. Ja. Ja. Okay. En nu ben ik gewoon gepensioneerd. Ja. Maar die subsidies zijn er op dit moment toch allemaal niet meer. Hè? Ook. Ik ben heel blij dat ik in, ditje, in deze afgelopen drie jaar niks, uh, geen projecten heb moeten nee, meenemen en zo. Okay, ja, um, ja. Dat je ze straks klaar hebt staan. Maar ja. zonder andere met de analogs, hè? die in Amsterdam moesten spelen. Ik geloof tenminste dat het in Amsterdam was. En ik geloof dat de Analogs waren, maar dat ze alles klaar hadden staan. En dat uh, op een gegeven moment iemand uit het kantoortje komt en zegt: Jongens, gaan we weer naar huis. Ja, dus, Dat dus, uh, is wel een paar keer waard, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Wegwezen. Ja, ja. ja die grote, ja. Ja. Nou, er wordt wel gesubsidieerd. De staat heeft toch uh, oh. oh, ja. een jaar geleden dat is subsidie. Maar daar schrikken de bands ook van, want ik weet dat bij de Kift, die waren opeens niet blij dat een subsidie van vele tonnen, ja, na vier jaar of zo houdt het op. Dan moet ja. je, het is niet voor eeuwig. Nee, natuurlijk. Nee, ja. En dat doet het pijn. Ja. Van die ja. dingen. Ja. Misschien heeft het er ook mee te maken dat we vroeger veel meer van die kleine uh, zaaltjes hadden of zo. Hè, deze, uh, als je veel meer kon optreden. Absoluut. En nu zijn er alleen maar grote... en heel veel theaters geworden. Ja. En je moet dan wel ja. niet klagen. Ik heb de boekhouding nog van uh, de band... De ja, dat is 300 gulden voor een optreden. Dus, uh, <laughs> ja, ja, ja. Hoeveel man? Ja, vijf man of zo. En, uh, dus daar, <laughs> kocht je, daar kocht je de snaren van. En, uh, ja. Ja. en de theezakjes voor ja. de repetitie. Ja. En meer zat er niet in. Maar dus ja. dat is ook, popmuziek is wel zo heerlijk. Uh, ik heb diverse... ...wisselingen in bands meegemaakt... ...maar dat er eigenlijk bijna nooit... ...iemand om geld zeurde. Dat is typisch met popmuziek. Klassieke mensen, die weten meteen... ...hoe ze een factuur moeten schrijven. Alle respect hoor, maar... ...dat is een enorm schisma tussen die twee. Maar er was een andere fenomeen... ...in de jaren 60 en Niet de subsidies, maar de bijstand. Ja, maar die was natuurlijk wel heerlijk... gepassioneerd. Ja, die muzikanten als ze even geen werk hadden... ...zaat ze de bijstand. Dus... Dat heeft denk ik ook heel veel bandjes gaande gehouden. Zeker, ja, ja, ja. Ja, ja ook, want die ja, hebben ook nog... Uh, ja, Harry Harshall stelde dat inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja. Dan ging hij gewoon hup, weer de bijstand in. Dan ja. kon hij weer uh, oefenen en optreden. Zo. Ik was ja. klaar op de academie. En, uh, en ik kon zo bij de gemeente een kaart invullen. En uh, ik had inkomsten. Ja, ja. En dat heeft de hele tijd geduurd, hoor. Ja. En, dat was, uh, en ik weet ja. niet dat... Uh, dat wij wel op, op, op festival speelden dat het dan Belgische bands waren en die, hadden gewoon, die moesten drie keer op een dag doppen hè? moesten ze drie keer op een dag melden drie ja? keer op een dag, ja? Zo. ja, dat was echt stalinistisch <tiedacht> ja. en wij hadden zoiets een kaart moest je zo uh, eens in de maand of zo uh, moest je dan ergens in een brievenbus stoppen en dan was het weer klaar en dan bij, bij, bij een slomme ambtenaar moest je verantwoording komen afleggen en, uh, en dan had je weer tien afwijzingen <tiedacht> dat was weer goed ja maar volgens mij ben je in 92 gestopt met de Aztekenleraar. Ja, klopt. Ben je ja. toen fulltime muziek? Uh, ja, toen, uh, ik, heb... ik denk uh, als ik nog les had gegeven... had ik mijn handelproject bijvoorbeeld in 1996 in, in nooit kunnen doen. Het okay. was zo uh, arbeidsintensief. Uh, dus dus dat, dat, dat had alles met elkaar te maken. Dat, dat je eigenlijk die maatschappelijke zekerheid losliet. Ja. En uh, uh, ja, de onzekerheid inging. En, en, en op je idee, ja, je moest maar van je ideeën zien ja, te, te runnen. En natuurlijk, uh, ik ben uh, uh, gelukkig getrouwd. En mijn echtgenote heeft ook inkomsten. Dus ah, op die manier, ja, okay. ja, met een beetje slimheid, kun je ja. natuurlijk ja. een heel eind komen. Hè? Ja. ja. Ja, dat vertelde ook uh, Daphne vertelde dat ook. Ja, uh, je had geen geld nodig. Hè? Je had, voor 50 euro had je een kraakwoning of zo. Ja. Daar, of je ging weer bij je ouders eten of zo. Ja. Dus, je had niet veel geld. Hm. En toen ging je op een gegeven moment. Volgens mij was hij in Nederland, ging die ook uh, professioneel dat ja, het maakt niet uit, want je had niks. Je kreeg niks. Dus... Ja. ja, nee, zeker. Dat maakt ja. allemaal niet uit. Ja. En, en er was, bijvoorbeeld, deze, deze dit hele complex hier, deze hele. Uh, tot en met, uh, nee, dit niet hebben we later aangeschaft. Maar ja. die woningen en die, en, en die tuin, daar hebben we 32.000 gulden voor betaald in ja. de tachtige jaren. Ja. Ja. Ja. Dat was er. Ja. Dat, dit was niet de enige. Er waren meer van die plekken. Ja. Ja. Ja. En van mijn generatie ook, ook ja. veel Brabanters en Limburgers die naar Amsterdam betrokken zijn, ja. die zeiden dus allemaal uh, kraakpandjes die ze dan op een gegeven moment aange, uh, zelf gekocht ja. hebben en zo. Die zitten op goud. Geld hè, ja, zeker. Miljoenen ja, dingen ja, en zo, ja, ja, ja. dingen die, die niks waard waren ja. in de Jordaan en ja. zo, leuk opgeknapt en ja. zo. Nou als een Amerikaan het nou ziet, ja. anderhalf miljoen of zo krijg je ja. ervoor. Ja. Hè? Dus ja. wij zijn wel bevoorrecht geweest, ja. vind ik. Witte je, ook had die meneer. en dat was een paar niet zo van in het Wat vond je niet zo leuk? Trekken. Maar in het eerste avond van die Belgen, dan kon ik zo gewoon bergen. Maar je ja, hebt de korting op lezen niet. Oh, en ik heb al een stukje. Een houtje. We moeten er geen meehouden, dus ik toch hier over die god slon zegt die. Nee pa. Zoiets doe ik niet. Pelleke trekken. om niet te zeggen het wafelmelken. Dat te ik wat een. Ik ga me lot zoeken. Eindelijk had ik weer gevonden. Probeer of het niet Het past er precies. En toen waren die bellen, die stonden vroeger zo op de helft. Maar toen stonden ze heel hoog. En dan kon ik niet bij. Is er veel veranderd in de loop der tijd? Ontzettend, ja. Dus het, het is sowieso allemaal uh, veel professioneler geworden. Um, ik denk vooral dat. Dus het, uh, het marktdenken en het organiseren van uh, technische optreden. Hè, met lichtinstallatie en, ja. en, en, en zo'n dingen. Ik denk dat er meer kennis is gekomen over hoe je met het publiek moet omgaan. Ja, dat, is ook, ja. uh, dat ze makkelijker allemaal ja. geregeld krijgen ja, en uh, zo doet hè? Ja. Dat, dus is een, een soort de eerste keer dat ik dat gezien heb uh, was op Dixie uh, visten met uh, hoe heet die ook weer Amerikaanse, Amerikaanse uh, cabaretier uh, die uh, onder andere een uh, reggae song had I want to be your bicycle seat okay. uh, Jingle Edwards <laughs> Django. Ja, hij, uh, oh, ja, ja, dat dat en ja. die kregen dus... Dat ja. was van eerst dat ik, dat ik zag dat hij een heel publiek zo, zo... een heel terrein kreeg hij ja. zo. Dat ja. was toen... Ik vond dat bijzonder. Ja. Maar tegenwoordig is dat standaard. Weet je dat doen? Het, uh, Laat zien iemand... die handjes. Ja, ja, precies. Maar blijven <laughs> de handjes. Ja. Ja. Ja. Dus, uh, en uh, ik weet... We, we hebben hier in Tilburg speelde ooit uh, U2. En, uh, voor 250 man. In, uh, in harmonie. Ja, die ja, moeten allemaal begin... ook een keer beginnen. Ja. Ja. Ja. En toen was Bonno ook al uh, zo bezig. Hè? Ja. Ja. Ja. En, uh, en die 250 ja, ja, man ja, ja, die dus ja. mede in dat zaaltje ja. hier in Tilburg, wat nou niet meer bestaat. Maar uh, ja, dat waren een soort uitvindingen. En, en het is nu standaard gewoon. Hè, dat, uh, ja, iedereen ja. weet ja. hoe dat moet. Ja. Ja. Okay. Ja, maar we zijn bij ons bespreken van de huidige muziekscene een belangrijk segment vergeten. Hè, want die evenementen gaat voornamelijk want die dancemuziek. En, ja, en, en daar zijn we heel groot in als Nederland. ja maar ik, ik heb nog steeds geen beeld van, uh, daar, sta, daar staat een, uh, een, een citaat van mijn gitarist, ik zal dit pakken. Uh, dit keer nu eens niet een succesverhaal van een over het paard getilde DJ die achter een groot altaar op play drukt. Zo'n gekke die voor de rest van de avond met zijn handen in de lucht staat te wapperen. Omdat die handen helemaal niets anders te doen hebben. Marco Raphorst. mei 2014. <laughs> ik heb dus meegemaakt dat het ontstond. En ik had, ik had alle middelen ervoor. Want ja. ik, ik werkte met drumcomputers en zo. Ja, ja. dan dus ja. ik met sequencers. Ik had een hele krachtige sequencer. En ik had er echt geen zin in om, om, om me daarin te verdiepen. Wat, wat ik daarna nou eens mee zou moeten. Dus ik kijk er met uh, gemengde gevoelens naar. Nou. Ja. Maar je, ik je, hoort, ja. ik, je ja. hoort wel regelmatig uh, dat het, hoe opzwepend het is. Ja. Dus, dus voor de... Ja voor de effectiviteit van zo'n... viering. Ja. Ja. Ja. Dus Kom ja. allemaal in het wit. Ja, dat doen we. Ja, Kom al, ja dat is toch ja. een viering. Ja. Ja. Ja. Hè? En dan ja. en alle special effects. Dus ja. Ja. eigenlijk degene die de... die ja. de de hardware levert, die is net zo belangrijk... als degene die dan... waar blijven die handjes? En de apotheker. Hè? De, uh, <laughs> ja. <drugs>. Ja. Nou, <laughs> die dus. Hè? Die, die zitten allemaal hier in Tilburg. Ja. <laughs> en, uh, maar dus... Uh, ja... Maar het is zijn kracht natuurlijk dat die mensen toch een beetje kan of zo, dat die toch toch Het goeie... werkt wel. Het werkt wel inderdaad. Ja, ja. ja zeker. Dus nee, je moet het wel kunnen. Het is volgens mij wel een... Uh... Niet iedereen kan het, laat ik het zo zeggen. Nee. Het is ja, meer dan ik... alleen maar plaatjes. Nou, dus als je het, het kunt, het... dan heb je een preferjet. <laughs> als je ja. het kunt, ja. <laughs> ja, ik denk als je het muzikaal echt op de, op, de, op de werkbank legt, dat het toch vaak dat je achterkomt dat het niet zo heel interessant is wat ze doen. Maar, maar, maar wel heel effectief. Ja, ja, ja He? effectief, dat, dat, ja. dat uh, ja. Je ook en hoop mensen aan het dansen, ja. Dat is, nou, ja, ja. Dat is natuurlijk uh, het, het begin en het eind van het verhaal. Hè? Ja. Er moet gedanst worden, ja. het heet Derst. In de Vlaanders, een beetje weggestoken, tussen de sparrenbossen ligt er een klein Derk. Verdeeld in alle kleine boerderaikjes. Het een wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar wankt er een wilde boerendochter. Zijn baas alleen maar dan wijten. En voor dan de jongen van haar neef wist. Tendien, is ze er doet Wat Wat ze er nog niet staan. Hij heeft dan een liedje van gemaakt. Hij heel woorden. En nog tijds ovens, voor waar haar En als hij er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop, een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verar. Hey, schoenbuibken, ga weet dat je heren zie, blondingen zien hoe geren nog ga Hey, schoenbuibken, ga heren zien blondingen zien hoe geren nog ga maar En tot maar, tot maar, tot maar, heren. Schuwen weggen. Maar ja, wat doe er dan? Zo'n zot geweld, dat valt het maar niet stil. En ook met potten van de boom, begint er het nieuw. Ruien schiet de vier. Ze moeten zeggen hier stil nemen. Ze wilden ze naar wilden. Is het is nog een hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed uit te zien als hij het jauwens voorbij haar deuren kwam. en als die er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep ze zijn zang. En we zijn kop een beetje naar beneden zingt hij dus zijn liedje. Verr! Vleur! Hé, hey, schoonwebben, ge weet dat je Laat ik je zien hoe gier dat ga maar zien. Hé, hey, schoonwebben, ge heer dat je en tot de maat, tot de maat, tot mij, Tot de maat, de Tot de maat, tot de maat, tot mij, Tot de maat, met alle kracht Doe het dan, doe het dan, schuwelke Schuwelke En die oorgen geven erbij En een wiert zij 21 kom ik van de mensen alleen tussen de velden op de welen in de zonger dat is nee, of dat is nooit, paardje. heeft er tenen en dan die bijbeke tja, herna ik had er niets van gemakt. hey, schoen gewitte dat ge heren zie laat ik ze zien hoe gier dan ga hey, schoen bijbeken, Witte heren ziet laat ik je zien hoe girdagama dan gaan tot tot hem maar tot mij, aan, tot mij tot mij, maar, tot hem maar, tot mij, maar, tot hem tot hem aan, tot hem aan, tot hem aan, tot hem aan, tot hem aan, tot hem aan, tot aan, tot tot Koud tegelijk. In binst dat zijn hem een de gaf. Schettigen ze. Meer gat. van ja. hè, de, de wilde boerendochter. Ja. ja, maar wat ik daar hoor... Want mensen denken... Dat doe je natuurlijk om een beetje lollig te zijn. Maar dat is niet waar. Die man die, die, die zingt in zijn eigen taal. Ja. Dat is waar, ja. Die is, die is dus heel diep... Met in zijn eigen ziel doorgedrongen. Ja. Door dit lied te schrijven. En zo te schrijven. Okay. En ja, um, ja. Hij, op in Vlaanderen werd hij niet serieus genomen. Maar ik neem hem zeer serieus. Wow. En ik vind de grote artiest. Dat hij dit ooit. Dat is 1973 spreek je ja. over. Ja. En hij treedt ja, met tijdens, ja. uh, Top op op. Waar iedereen playback is. Maar hij kon niet playbacken. Nee. Want het, het is zo in het moment. Ja, ja, ja. Dat werkt niet. Je kunt ook wel een band opzetten. Maar dan komt hij toch niet goed uit. Nee. het Dus dan had hij twee muzikanten. En je ziet die muzikanten ook echt zoeken. Oh, nou zitten we in het trofijn. gaat ook echt fout soms. Ja, ik vind dat super. Uh, in het moment echt zijn. Ja, ja, ja. Maar dus ik, ik vind dat... Uh, voor mij was dat een belangrijk nummer. Net als Benny Joling die in het Achterhoek ging. Hij is eigenlijk ah, ja. de eerste dialectzinger. Ja, normaal. In popmuziek. Ja, ja. Ja, Peter Kohlerwijn, een beetje. Ja, maar je zingt niet in dialect, nee, hè? Nou, voor ons wel. Oh, voor jullie wel? <laughs> <laughs> maar dingen gaat echt wel verder. Ben, ja, ben je ook, nee, ja. gaat verder. Ja, ja, en ja. daar is natuurlijk een hele stroming achteraan gekomen. Dat ja. heeft jaren geduurd. Ja. Geen rijders, onder andere in Limburg. Ja. Ja. Ja, toch een hele mooie carrière daarmee eh, opgebouwd ja. ja, precies. Nou, dat is, heel, dat is bijna onverstaanbaar eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja. Als je niet van de streek komt. Ja, ja. klopt. Ja. Want je doet ook nog veel met de streek. Met, met Tilburg of zo, hè? Ja. Nou, ik... Ik doe. Uh, uh, ik ben daar eigenlijk mee uh, een, dat is een van de eerste fases geweest. Dat mm -hmm. ik dacht, ik ga om de hoek kijken. Net oh, zoals ik ja. op een gegeven moment mijn stad verlaten heb en naar Amsterdam ben gegaan, naar Brussel ben gegaan, Siena ben gegaan. En, en, en, dus ver mijn, mijn plek verlaten. En toen ben ik weer teruggekeerd naar mijn plek, ik heb een project gedaan met Tilburg Noord, waar dus okay. tientallen nationaliteiten zitten. Dus weer zo'n 70-jarige wijk, ja. waar mensen dan stopt. Ja. Kennen jullie mijn, mijn uh, wijkpraat, wat ik voor de koning heb opgevoerd? Kennen jullie dat? Eigenlijk niet. Ik had dus uh, een stuk wijkpraat. Dat had ik voor iets heel anders ooit gemaakt, jaren daarvoor. En uh, dat duurde ongeveer zes minuten. En toen, uh, iedere keer ging er, er gewoon weer, daar ging 30 seconden vanaf en dan Ja, kun je nog meer. En, uh, nou, en dan had ik ook vier ja. minuten geworden. Maakt er mij niet uit hoor. Is, <laughs> maar uh, uiteindelijk is het dit geworden. Dat voel ja. ik uit met uh, twee fantastische accordeonspeelsers. Toewak. En eh. Um, en dat werkte dus geweldig. Dus de koning is aan de zaal en de maxima en zo. En wat, er gebeuren twee dingen. En dat zie je ook. De NOS heeft dat erg goed uh, geregisseerd. Eén keer gaat het over het standbeeld van, van koning Willem II. Ja. Dat ja. staat hier. Ja. In heel het centrum. Ja. Dat is overigens een beeld dat we gewoon uit Den Haag gekregen hebben, dus dat was daar te veel. Daar <laughs> had. Ja, leuk hè? Ja. <laughs> en, maar dan zie je dus uh, Beatrix, uh, veel betekend naar Willem kijken, en hij zit ook zo'n beetje van ja. Dus, dus mijn oom mijn opa, mijn oom wordt Maar daarna gaat het over uh, want het zijn allemaal gewone mensen die je hoort gaat het over de dood over een, iemand vertellen over het gezin waar hij uitkomt met, met zoveel kinderen ja, en dat er zoveel gestorven zijn. En je ziet gewoon dat dat binnenkomt bij, bij Willem-Alexander, want hij okay. heeft een broer verloren. Ja, he, dat is waar. He, ja. Met een bizar ongeluk, natuurlijk, ...een gekomen overbodig, dom, ja, ongeluk... Ja. He. Ja, ja. En het lievelingsel van Better, zeg ik. Dat is een nieuwe wereld hier. Hier was het vrij, hier kon ik iemand zijn. Ik ben hier geboren. Ik ben in Loven geboren. Ik woon mijn hele leven in Broekhoven. Al 55, jaar, ja. Ik ben op Curaçao Nederlands aan geboren. Ja, en nu woon ik hier, midden in de stad. In het centrum van Tilburg. Ik ben in Amiens geboren. In Frankrijk. Ik woon in Tilburg elf jaar. Ik ben namens nou NAP geboren. In Tilburg woon ik nu zo'n twee jaar. Ik ben in Turkije geboren. In Matska. Ik woon al twintig jaar in Tilburg. In de straat geboren dat was de boerderij die er nu nog staat. Ik kwam van een dorp en dan kom je in de stad. En dan zie je daar dat beeld staan van Willem 2. Dat was het. Het Heuvenplein, dat was het plein. Hier speelde het zich alles af. Maar een groot dorpsplein. Met kasseien erop en wat bomen. Ik denk God, dat is een nieuwe wereld hier. Hier was het vrij. Hier kon ik iemand zijn. Die is tien keer bevallen. De eerste twee zijn een jaar geworden en zijn gestorven. De derde die is twee jaar geworden en die is gestorven. De, de broer van mij, en die is gestorven, is 18 jaar. Mijn broer. Ik heb dus een zusje van 11 jaar die een jaar erop gestorven is en uh, mijn vader die, die lele toen nog en die is met zijn 54 jaar gestorven ja ja is dus, uh, mijn moeder allemaal meegemaakt ja. doodgaan was ook heel gewoon een opgebaard mens in een voorkamer alles donker gemaakt kaarsen aan een rare lucht daar hoorden we bij. De bij het was één grote familie. We kenden elkaar allemaal. Alle kinderen die speelden allemaal met elkaar. Daar werd gevoetbald. Daar werd rover gespeeld. Ik denk, God, dat is een nieuwe wereld hier. Hier was het vrij. Hier kon ik iemand zijn. De Heuvel. Roekoven. Loven oerelen korrel Nasot. de haikant, de haant de haikant, en waar ben je op dit moment mee bezig? Nou ja, met, met dus met uh, die uh, eigenlijk die, die urgente onderwerpen. Om, oh, ja. die, uh, mm -hmm. om die uh, tot, iets, tot iets te schoppen. En daar ben ik voorlopig nog niet klaar mee. Nee? Okay. Maar ik krijg soms ook een opdracht. Ik heb dan een opdrachtje van uh, Zuidbeveland, is dat? Uh, in, in ieder geval een gedicht van over die streek. Kort gedicht. en uh, Of ik daar iets mee kan en een filmpje erbij zo nou, Zoiets doe ik ook. Ja, ja roep maar, dan, dan doe ik het. Ja. Maar hier en nu. Um, ben ik van al die serie dingen, maar net als van Jane Goodall. Uh, Oké. Okay, die die ben die. ik een uh, ja, ja. hele serie aan het maken ja. uh, van uh, dingen die, die ik tegenkom en die mij uh, triggeren. Oké, okay. Maar geen nieuwe serie binnenkort. <klaar> nee, en, nee, en ook ni niks binnenkort. Er ligt eigenlijk niks. Ik bedoel, er is geen enkele connectie met een, uh, een tournee of met een platenmaatschappij of whatever. Uh, ik ben gewoon. Bezig. Ik ben een monnik. Ik zit in mijn cel. En ik zit in, ja. een, een, een pagina te verluchten. Op mijn manier dan. Dus, uh... Ja, dat is toch wel apart inderdaad. Ik denk een muzikant wil het ook een beetje uitdragen ofzo. Ja, zeker. De muziek laten horen. Ja, zo. zeker, en dat vind ja, ja. ik ook heerlijk om te doen. Maar uh, als het niet zo is, uh, weerhoudt het me niet. Uh, valt mijn energie niet dood. Nee, dus, okay. ik blijf nee. de ja, lol erin vandaan. hebben ja. de zin erin hebben en de vragen hebben van ja. is, ja, als kinderen wat gebeurt er dan maar, het, ja, okay. maar hier dit is dus een gedicht van Baudelaire, Baudelaire uit de 19e eeuw en uh, ik ben eigenlijk door Leo Farré uh, geïnspireerd om, om met handel aan de slag te gaan, want in Frankrijk was het heel normaal dat grote uh, entertainers zangers, artiesten putten uit de Echte poëzie. Ja. Dus niet alleen maar nee. een tekstje zelf maakte. Nee. Maar echte poëzie. Het is een tekst ja. die, die, die, die best wel zwaar is. Ja. En ingewikkeld is. En dan L'Etranger. Dat is dus een tweespraak. Van. Uh, waar hou je van. Geheimzinnige man. Je vader. Je moeder. Je zus. Je broer. Ik heb geen vader. Dat is antwoord. Ik heb geen vader. Geen moeder. Geen zus. Geen broer. Dat is antwoord. En dan vraag, is weer de vraag... Je vrienden... u En dan is het antwoord weer... U hanteert hier een woord... waarvan de betekenis... Uh, maar eigenlijk onbekend is. Ja, okay. Nou, zo gaat dit door. Dus dat is een ja, hele... Ja, het is, dat ziet er helemaal niet uit als een lied. Nee, ja. zeker niet. Ja. <laughs> zo en Leo Verheer ja. maakt hier een prachtige lied van. Ja, oké. En uh, kijk, dat zijn dingen... Daar ben ik wel eens op gespitst. Om, ja. om zo iets tegen te komen... Vind, dat vind ja, ik ja. interessant. ja. ja. Énigmatique, dit ton père, ta mère, ta soeur ou ton frère. Je n'ai ni père, ni mère, ni soeur, ni frère. Tes amis, vous vous servez là-dedans paroles dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu ta patrie j'ignore sous quelle latitude elle est située la beauté je l'aimerais volontiers déesse et immortelle L'or, je le hais, comme voyeur, et tu. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire? Waar ben je trots op? Ik denk dat ik een paar goede beslissingen genomen heb. Dus ik, ik, heb, ik heb naar mijn buik geluisterd. Hè? Uh, ik ben die kunstopleiding uh, gaan doen. Uh, daar vond ik wat ik niet zocht. Ik, ik, ik, ik, w, w, w, w, w, je weet niet wat je zoekt. Ik niet. Je je weet, het niet is niet alleen zijn. maar een gevoel. Ik wil daar ja. zijn. Ja. Ja. En, dan, en dan kom je daar en dan kijk je rond en denk je... Nou, dat valt me wel eigenlijk. Ik vind dat ook wel leuk. Te gek, ja. En, ja. Uh, en, en toen het een na het ander... Um, de diverse bandjes en dan en die voortdurende doorontwikkeling. Dus het is echt letterlijk waar. Ik doe niks met mijn 80 jaren repertoire. Nee, en dat nee, vind ik gewoon nee. niet interessant. Nee. Achtergelaten. En, ja, en dus ja. ik, eigenlijk ben ik pas echt uit mijn schulp gekropen eind 90-erjaren. Ja. Toen terwijl ik de boot met Kaas die toch een van mijn bekendste nummers is. Dat is in 1986. Dat is ja. lang daarvoor. Ja. Maar en, en, en dat herken en en ik ook nog steeds als een, als een belangrijk draaipunt. Okay. Door Henk Hofstede overigens, die mij dus gevraagd heeft ja. om dat project mee te doen. Ja. Anders had ik het nooit gemaakt, een nummer. Maar vanaf de 90 jaren zijn, ben ik, ja, ik denk riskanter en riskanter gaan werken. door buiten de patronen te treden, formeel. Ja. Hoe maak je lied? Hoe hoort een lied te zijn en zo? Dat heb ik allemaal op mijn laars gelapt. ben ik allemaal andere dingen mee gaan doen. En nu ben ik waar ik ben en ik ben daar ultiem tevreden mee, ja. Oh, ja, ja. Zeker, ik mis niks. En maar ik ben je... eigenlijk meer verbaasd dat me dat gelukt is. Ja, <laughs> nou, dat is te ja. mooi. Ja. Ja. En heb je nog dromen? Ja, ik zou dolgraag een ensemble willen hebben. Dus uh, ik Toch, zou dolgraag dol, ja. dol dat iemand mij uh, 20.000 20 euro onder de kom, want die zijn duur die muzikanten die ik moet hebben. En dat we gewoon een, een, een, een avond van anderhalf, twee uur kunnen samenstellen door de jaren heen van wat ik gemaakt heb. Op een, uh, nou, net zoals bij het Koningsconcert. Ja. Dat dingen ligt gewoon op de plank, daar gebeurt niks mee. Ja. En uh, totdat de NTR belde en een leuke garage voorstelde en zei: uh, Oh, dat is wel een goed idee, ja. Nou gaan we het allemaal doen. Nou, die, uh, als dat nog een keer zou kunnen, daar zou ik wel uh, okay. heel blij mee zijn, ja. Want uh, er ligt zoveel ja. bijzonder ja, materiaal. Ja, ja. En waar zou je dan willen zijn? Uh, welke zaal? Uh, de zalen, whatever. Dat, ja. maar een ik, ik, maken natuurlijk. Uh, ja. Ja. ja, zeker dat. Maar ja. ik, een van de mooiste optredens ja. die ik in mijn leven gedaan heb... was een, een, bijna een huiskamer optreden. Eigenlijk een huiskamer optreden, maar een grote huiskamer. Ja. Toen had ik als opdracht... vertel over je leven. En het uh, was eigenlijk een tweegesprek. Maar ik wist zo goed wat ik wilde... dat het eigenlijk een monoloog ja. een beetje werd. Want okay. ik wist steeds waar ik naartoe wilde. Ja. Ja. Maar toen heb ik, heb ik allerhande dingen... uit mijn leven heb ik... Heb ik uh, daar... ...laten horen en uitgevoerd, et cetera. En dat was echt een thuiskomst binnen mezelf. Het was, het was een heel bescheiden optreden, eigenlijk ja. maar. En er zaten dertig man of zo... ...die wel erg genoten ja. hebben, dat weet ja. ik. Dat, dat, het was ook bijzonder. Dat is eigenlijk ultieme kunstwerk, hè? Zoiets een meer. Over, over, over, over je leven, over ja, en over je creatieve geschiedenis. Ja, het verhaal, het, het verhaal vertellen. Een mooi onderdeel was bijvoorbeeld dat... Um, ik, ik heb uh, in, in mijn uit jaren opgetreden in een, uh, een dubbel-breasted uh, jasje. Met uh, grote revers, een dubbele rij knopen. En, maar dat was het trouwjasje van de zus van mijn moeder. die in Frankrijk, in Parijs, getrouwd was. En ik had toen een foto van die zus van mijn moeder en van mij. had ik naast elkaar gemonteerd. En, en met dat verhaal erbij, dat was hilarisch. Gewoon dat je dan. Want die is een ik geloof in de oorlog getrouwd in Parijs... en dan zoveel jaar later... in de 70 jaren staat haar... hoe heet dat, achterklein neefje... of je achterneefje, je ja, neefje... Ja. staat in dat jasje, dat nu niet meer bestaat want dat is door de motto ooit opge, opgevreten... Ja. maar dat was een, echt een jasje van een kleermaker gemaakt... en... Uh, ja. Dat was een heel mooi intiem familiedetail eigenlijk. Terwijl je daar gewoon mee ook in paradijs hebt gestaan. Terwijl het bierfonteinen over je heen kwam. Ja, ja, toentijd, hè? Ja. ja zeker Dat was echt wel hè? Ja, ja, ja. handdoeken over de versterkers. Jazeker. Van die buizenversterkers. Hé ja. hey Tom. Ik wil je hartstikke bedanken voor dit gesprek. Voor een mooie leuke verhalen. En veel succes. En het, het gastvrij onthaal. Ja gastvrij zeker ja. ja. ja. Zijn gewend. Ja. ja zeker. Hartstikke bedankt. Bedankt. bedankt. Gastvrijheid, hè? Nou, jullie ook bedankt. Dit was weer een aflevering van De Krochten. Tom bedankt, Rick bedankt en jullie luisteraars natuurlijk ook bedankt. Tot de volgende keer. En we sluiten af met een andere favoriet van Tom. Robert Wyatt met Signed Curtain. it's a bridge or just another part of the song that I'm singing and this is the second Perhaps it's a bridge Or just another part Of the song That I'm singing And this is the second